Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Mexico zijn tien vermoedelijke leden van een drugskartel... omgekomen bij een schietpartij met het leger. De militairen waren op patrouille in het noordwestelijke grensgebied... met de Verenigde Staten toen ze een groep gewapende mannen tegenkwamen...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 Bij een botsing op de A58 in Brabant is een vrouw om het leven gekomen. Haar auto werd bij Sint-Willembroort van achteren aangereden door een andere wagen en sloeg over de kop. De bestuurster, een vrouw van 74 uit Roosendaal, overleed in het ziekenhuis. De andere automobilist die gewond raakte is opgepakt. Hij wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Ook de twee inzittenden van een derde auto raakten gewond. Hun wagen botste tegen de over de kop geslagen auto. Het Nederlandse marinefregat de Ruiter is in de Arabische Zee in actie gekomen tegen piraten. Het was volgens defensie niet mogelijk het moederschip van de piraten te overmeesteren, omdat het niet duidelijk was of er gijzelaars aan boord waren. Het besloten werd om een kleiner aanvalsbootje op het moederschip kapot te schieten. Daardoor kunnen piraten geen aanvallen uitvoeren op koopvaardijschepen. Het fregat de Ruiter maakt deel uit van een internationale operatie tegen piraterij voor de kust van Oost-Afrika. Het weer overwegend bewolkt met minima tussen 4 graden in het westen en net boven 0 in het zuidoosten. Vanuit het noorden ligt de regen in de loop van de dag weer overwegend droog. Het wordt overdag een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN 4.7. Het is 2 minuten over 5. Dit is 4-7. Feyenoord verloor gisteren van de graafschap. In de 88e minuut scoorde verdediger Leon Broekhoff met het hoofd uit een corner. En velde het oordeel over Feyenoord. En daarna kwamen de tranen. Gisteren is er ook groots afscheid genomen van Marianne Timmer. Haar schaatscarrière is zijn einde. En op Twitter is popstars en The Voice of Holland nog steeds trending topic. De broers Sanders wonnen allebei een talentjacht. En afgelopen week keken we met z'n allen naar Wie is de Mol? Wie is de Mol? Uh, geen idee. Nou moet ik iets heel eerlijk bekennen. Ik kijk er nooit naar. Nee? Nee. nee. Ik weet het echt niet. Maar ik denk... Uh, Anne, dat is nog een meisje met die krullen? Ja, ik vind haar wel een beetje verdacht. Ik kijk het niet. Ik heb geen idee. Och... Nou, wie is het denk ik? Jan. Uh, ja. Jan. Jan. Ja, hij doet soms iets te opvallends. Ik zeggen, juist iets positiefs, waardoor hij minder opvalt, waardoor hij daarna weer wat leuks kan uithalen. Ik denk uh, ja, die Horus lijkt me wel een mol. Dus ik denk dat ik daarop ga, maar uh, ik weet het nog niet. Um, ik denk Anna. Ik denk Horus gewoon. Ja. Maar ja, het is uh, een beetje lastig, maar ik denk het wel, ja. Mirialle van Reden. Ik denk Art of misschien Anna. Ze doen allemaal rare dingen eigenlijk. Het verbond. Ferdinand. Goedemorgen, Luc. Op deze vroege zondagochtend met Ferdinand was een buks. Heel langzaam gaan we januari uit, jongen. En, maar goed, het zij zo. En ja, de rechten er nog 11. Telletje nee. winst. Wie is de mol, denk jij? Ik weet het niet, joh. <laughs> ik ook niet. Ik nee, kijk, no nee, ik kijk ik. nooit naar dat programma. Nee, dat weet ik niet. Ik zou het... Nee. Nee, ik zou het ook niet weten. Hé, hey, ik dacht... Je klinkt, je klinkt wel redelijk opgewekt. Um, nou ja, opgewekt van binnen kapot. Maar goed, ik heb het zo net al doorgegeven aan... Die keer, ja... De rest spreekt voor zich ja. uh, nu. Dat is uh, gewoon, uh, ja, wat moet ik ervan zeggen, joh? Als je doelt op wat er gisteravond is gebeurd, uh, ja, laat me gelijk bij de deurenhuis vallen. Feyenoord uh, is op sterven na dood. Het is een tranendaal. Feyenoord is een ruïne. Ja. ...is op en kan dit gezelschap niet meer aan de praat krijgen. En zoals iemand dat afgelopen woensdag zei, Luc, ja, dat zijn woorden die, ja, die heb ik meegenomen. Als Mario die handdoek in de ring gooit, dan valt het cement tussen de stenen weg... ...en dan stort de hele boel daar in elkaar in Rotterdam, joh. Maar goed, Luc, het het het het het zei zo. Kijk, hij en Leo zeiden het het het, het boegbeeld van Feyenoord en de week begon al met ja het vertrek van Leo. Ja. Wat werd aangekondigd en. De hele week heeft is, is dat zo gerommeld in, in, in Rotterdam. Joh. Terugkijkend, woensdagavond reisde hij met een zwak en matig team naar, naar, naar de hoofdstad. Niet dat Ajax ze van de mat speelde, maar 2-0 werd, werd het. Het stond er en, en Feyenoord was zwak, ziek en mist. Ze deden niks, hè? Helemaal niets, joh. Ik had. Maar goed, dan dan dan ga je naar die wedstrijd van wat, wat er wat er de, de, de afgelopen uren is gebeurd in in, in de Maastad weer een voor de Kuip Ik had gistermiddag, de hele middag had ik al een haar gevoel. Je voelt zoiets aankoop, ja. kijkbeen. Luc, uh, hij had wat spelers geslachtofferd, onder andere uh, Bahia en Castanjes. Uh, maar goed, die man heeft geen andere keuze. En dan gooit hij er vrij en beukering erin. Maar ja, je zei het net al voor je uh, met mij begon. Van uh, twee minuten voor tijdje, uh, dan valt het doek. En dan is de ellende compleet. En wat, oh wat, wie, oh wie, wat zal deze week toch met zich meebrengen? We moeten er dan wachten, Luc. En ik had dus echt gedacht dat die winterstop... dat dat wel goed was voor Feyenoord om heel even koppen bij elkaar kom op jongens, we hebben, nog, we hebben nog een seizoenshelft en nu gaan we knallen. Maar het begint zo dramatisch slecht. Weet je... Kijk, voor ze weggingen was het al een, een, een droevenis. Ja, ik bedoel wel even op de dood van feyenoord icoon. Maar goed, ja, de ploeg vertrekt toch naar het Midden-Oosten toe. En men heeft erna, hoor, via de media, op televisie... En ...heeft men behoorlijk commentaar gegeven op Feyenoord. Onder het mom van... Ja, ze hadden gewoon hier moeten blijven. Maar goed, dat ding stond op het programma. Ze moesten weg. Er waren geen andere mogelijkheden. Benis met zijn jongens naar het Midden-Oosten gegaan. Men heeft daar leuk vertoefd. En nogmaals wat je zei, je, van, je denkt van ja, het, het, het, het komt toch goed, weet je. Ze komen terug. Maar ja, er staat die wedstrijd van Ajax op het programma. En ik, ik heb het al met je erover gehad, joh. Je weet wat er, wat er komen gaat. Je weet wat er gebeuren gaat. en Ja, het gaat mis. Gisteravond gaat het helemaal mis. En vooruitkijkend naar volgende week. Volgende week reizen ze af naar Tukkerland. En dan ontmoeten ze daar jouw favoriete club. Twente. <laughs> ja. ja, Luc, het wordt... Het, het, ja, ik... ik, ik ik mag het misschien niet zeggen, maar dat, dat zal gewoon ook ellende zijn. Ja, toch? ik hoop toch, want ik ben inderdaad voor Twente... maar ik hoop toch dat ze een beetje medelijden hebben voor Feyenoord. Want echt, het, het gekke is dus ook... Je, uh, uh, tegen Ajax dacht ik echt, nou, ze, ze hebben er gewoon geen zin in... en ze doen gewoon niks, maar... Deze keer, de, die, ik bedoel, die tranen die... De, ze moesten gewoon huilen. En het is gewoon, het is gewoon onmacht, is het wat, uh, wat ze... Ja, ze kunnen het gewoon niet beter, lijkt het wel. Nee, ze kunnen het niet beter. En wat Feyenoord ook zal doen, hoor. Ik, ik doe even nog terug op het vertrek van Leo. Kijk, weet je, daarboven in die top... Ik zal de naam noemen, hoor. En uh, ik zeg het gewoon op de radio... Als Feyenoord supporter die die club zo lang volgt. En dan zit één Erik Gude, joh. Ja. Ten eerste, die man snapt er helemaal niets van. En als hij op dit moment er iets van begint te snappen... Dan is hij bijzonder later mee... De raad van commissarissen die staan boven, nogmaals Leo is een boegbeeld. Leo moet je gewoon houden, Leo moet je koesteren. Ja. en ik hoor al de naam vallen van Martin van Geel, als ja. technisch Loos. directeur, die man moet je helemaal niet naar de kuip halen, jullie. ik bedoel kijk waar die zit bij Roda. prima hoor, maar Feyenoord is helemaal niet zo fijn. Helemaal niets voor hem en hij zal er ook helemaal niets van bakken. Want Het is wordt er niet gelukt. Peter Bos heeft er een, een, een bende van gemaakt. Martin van Geel, ook die naam van Van Haneghem wordt genoemd door. Maar ik denk niet dat Willem op dit moment naar die Kuip Als hij naar die Kuip komt samen met Mario. Ik, niet, niet dat ze door één deur kunnen hoor, Luc. Maar ik denk ook niet dat dat de oplossing is. Feyenoord nogmaals is een kom complete ruïne. Het is droevig. Er waren tranen gisteren in de ja. kruip. Spelers, publiek, noem maar op. Jo, het is, het is, nee, het is baldadig. 14 staan ze, op plek ja, 14. Het is, het, is, het is verschrikkelijk, jongen. Maar goed, het ah. zei je eenmaal ja. zo. Ik weet dat het weer een, een, een hele, hele vervelende week gaat worden, want het legioen gaat nou, gaat nou de straat op. Houd daar rekening mee. Ja, die, dit wordt, uh, want die hadden ook gehoopt op een uh, goede, goede uh, start van de, van de tweede helft van de competitie. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, uh, het legion heeft zich netjes gedragen na die wedstrijd tegen Twente vorig jaar, 16 oktober. Weet je wel, die bus kwam aan bij de Kui. Mario werd nog toegezongen en toegejuicht. Maar ik denk, deze week uh, zal het anders zijn, joh. Ja. Ik, ik, uh, nee, ik wil er bijna niet aan denken. Maar goed, Luc, het zei je maar zo, joh. Ik, uh, ik zat, om het om af te sluiten. ik zat nog heel even te denken. Maar ja. dat is echt gewoon als, als, als, een als een redelijk leek in het voetbal. Ik weet wel we wat van, maar niet zo heel veel. Um, van Haneghem. Ik heb ze net die naam al genoemd hoor. Kijk, die naam zal deze week weer vallen, weet je. En ja, ik bedoel, Been, iedereen zit al te kijken wat Mario gaat doen. Ja. Kijk, morgenochtend hebben ze waarschijnlijk weer een training of niet. Of hij heeft die training afgelast. Maar goed, stel, maandag ze staan weer op het veld. De week begint weer. Nogmaals, Twente komt, uh, ja, die staat volgende week uh, thuis op ze te wachten. Maar van hem, ik weet het niet, joh. Van ja. hem is ooit dat trainer geweest. Die is op een hele vervelende manier vertrokken bij Feyenoord. Maar goed, het is ook een kind van... van, van het. Ja, precies. Volk. Je moet wel iemand hebben die van Feyenoord houdt. Want ja, anders, dat uh... is Willem. Maar kijk, Willem is al vaak benaderd. En Willem schijnt ook de afgelopen week uh, gesproken te hebben met wie weet ik niet, hoor. Maar goed, uh, boven bij Feyenoord zit het helemaal fout, joh. Maar ik hoop op het beste voor Feyenoord, joh. Maar god, ik, ik, ik, uh, ik weet het niet. Op een gegeven moment is, uh, is die koek op, joh. Ja. Gaan we nog even over iets anders hebben. Want het is, uh, het is uh, uh, hier om het hoekje. Ja. Uh, bij, in het NOS-gebouw zit, uh, zit een hok. Ja. En uh, nou, vroeger, als je langs dat hok ging, er was er een soort presentatieruimte. En uh, nou, dan kon je gewoon naar binnen kijken. En op een gegeven moment werd daar een soort, uh, ja, een soort van het uh, glas ingeplaatst... waar je dan niet meer doorheen kon kijken. Wat je ook wel eens ziet bij, uh, bij mensen uh, in, in, de, in de ruit uh, vooraan het huis. Ja, dat je niet naar binnen kon kijken. En, uh, en ik dacht al, van, waarom doen ze dat nou? Waar, waar, wat gaat daar gebeuren? Een dag later, een hele hokje ingericht... Wikileaks. Daar in dat hokje hier vlakbij wordt gewoon echt gewoon, wordt gewoon wereldnieuws uh, ontdekt. Want er zitten dus elke dag zitten daar, weet ik veel hoeveel mensen, tien mensen zitten daar gewoon alleen maar die Wikileaks-kabels uh, door te pluizen. Het is interessant om te zien. Wat vind jij ervan, van, van al die Wikileaks-ontdekkingen uh, die, uh, die, die je, naar buiten komen? Het, het wordt, uh, nou kun je zeggen, steeds erger. Ja. Het, het, het, het frappante is uh, wat ik gisteren constant op de radio hoorde: je, tot gisteravond in het nieuws, schijnt, ook op televisie geweest zijn hoor. Via Wikileaks dat gedoe rond Daisy Bouters en de president van ja. Suriname, maar dat is vrij recent. Nou, de afgelopen weken: uh, dat rond, uh, rond uh, Wouter Bos, en ik denk dat dat nog een, een staartje zal hebben. En ik heb het al gezegd een keer, Luc, het, het, het gaat nou het is erger. We zullen nog meer dingen te weten komen. En nog even teruggaan naar te wat er in Suriname speelt en wat er de afgelopen jaren heeft gespeeld. Als ik de verslaggeving vandaag heb gehoord, de ja. verslaggeefster vannacht of gisteravond op de radio. Nou, dat zal wat, wat teweeg brengen. Of ja, want, maar, het, eh. want het nieuws is daar dus dat, dat, dat, dat Deze Bouterse, inmiddels president van Suriname, die is tot 2006, 2006 nog, nog actief geweest in de drugshandel. Hij is zeker tot uh, 2006 actief geweest en zelfs in uh, in uh, ja uh, uh, bezig geweest met het. Uh... Uh, huurmoordenaars uh, of in, in te huren, dat soort van gasten op te zoeken om de, de, de minister van Justitie om zeep te helpen en iemand van, uh, van Justitie. Kijk, als deze dingen waar zijn, en ik denk dat er een, een, ergens een waarheid achter zat, is. En dan en heeft deze Bouters dus het heel moeilijk. Hij heeft het al moeilijk met uh, zijn positie daar, maar dit verergert alleen maar de zaak En terug te komen hier, uh, wat er allemaal loskomt via Wikileaks in uh, Politiek Den Haag. Ik denk dat uh, de komende tijd er nog meer dingen los zullen komen, maar dat dingen uh, rond uh, rond Wouter bos om, ja... Waar komt het op neer, joh? Om, om, om een andere mogendheid of, of, of iemand anders, er, een ander land erbij te betrekken. Om uiteindelijk hier die zaak te redden met betrekking tot, uh, tot Afghanistan. En ja, we staan weer voor een gedoe met een missie naar Afghanistan. Ja. We, denken, we zullen de komende dagen of de komende weken dingen meegemaakt ja. hier in, uh, in eigen land. En ja, ja wat, wat, wat komt er allemaal nog los, joh? En dat is wel interessant, hè? Want, want op dit moment is natuurlijk dat, dat, dat, dat diplomatieke verkeer, ja. dat is op dit moment ook nog steeds gaande. Dus die, die, die gesprekken die, die ze vroeger hadden... Ja. Dat is nu weer gaande. Ja, dat is weer gaande, joh. En nogmaals, dat uh, Wikileaks, ja, dat, dat, dat staat helemaal nou in de picture. Net wat je al zei, joh. En uh, ja, elke dag komt er wat. Ik, ik ben benieuwd wat, wat we morgen op de zondag nog mee zullen krijgen. Ja, en, ja dan begint de week weer. En ja, ik zit ernaar te kijken jongen, en ik wacht af van uh, wat, wat, uh, wat gaan we weer allemaal te horen krijgen. Maar goed, het zijn nou eenmaal zo uh, anno 2011. Joh, dat, uh... ja, ja, ik ben wel blij dat ik ze zelf niet hoef door te nemen allemaal, want het lijkt me een helft job. Om, uh, nee, dat dingen. is inderdaad een helft job. Maar goed, Je ja, hebt mensen die ermee bezig zijn, je had het over dat, uh, dat hok daar ja. mee, met bepaalde slag ervoor. Maar uh, <laughs> ja, ik ben, ik ben benieuwd. Joh. Ja, ik ook. Ferdinand, dankjewel. Uh, volgende week, is dat zaterdag of zondag dat Feyenoord speelt tegen Twente? Uh, Reizen, ik denk in de vroege zondagochtend al af naar Tukkerlandjo en tref daar jouw club in de Groonsvesten. Dan uh, gaan wij uh, volgende week nog even uh, een soort voorbeschouwing uh, hebben. Is goed, Luc. Bedankt. Yes. Ik wens jullie een prettige voortzetting van de uitzending. Een hele goede week, een mooie dag en tot volgende week zondag. Da Dankjewel, Ferdinand. Dag. she Twitter van Wouter Hamel te lezen. En ja, dan, dan kom je er wel achter dat het echt ster is van internationale allure. Singing at the top of my lungs hier in Weesp, zegt hij op Twitter. Dus uh, grote ster is het deze Wouter Hamel, je hoorde Dona Ask. Columnist betwist. In Columnist betwist gaan we op zoek naar de beste columnist van Nederland. Twee keer was het de beurt aan Tamar. En die ligt eruit, van ze is weggestemd door de luisteraars van dit programma. En dus is het tijd voor een nieuwe columnist. En dat is Pien. Dag Pien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, leg even, leg even uit wie je bent. Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Dat soort zaken. Nou, ik ben Pien. Ik kom oorspronkelijk uit Oost-Vorne. Dat ligt in de buurt van Rotterdam. Maar ik ben tegenwoordig student in Tilburg En ik woon hier dan ook. Heb ik heel erg naar mijn zin. Uh, ja, en in mijn vrije tijd schrijf ik graag. Ik studeer journalistiek. En uh, ja, dat was het eigenlijk wel. Ja, hobby's? Hobby's, ja. Nou, uh, ik hou van uh, af en toe een martini drinken met vriendinnen. En ik hou heel erg veel van roze spulletjes. Oké, okay. dus eigenlijk <laughs> hou je dus van zuipen en uh, shit verzamelen. Ja, eigenlijk wel. Ja, prima. <laughs> nou, dan ben ik heel benieuwd naar je, naar je allereerste column. Ik hoop voor je dat je, dat je uh, mag blijven. Je kent de regels een beetje? Ja. Ja? Dat zo, Helemaal goed. Ze zijn ook heel makkelijk, want uh, je hebt je column gedaan en dan kunnen mensen stemmen of je mag blijven en dan ben je de volgende week weer. Of je moet meteen weg en dan spreek ik je nooit meer, Pien. Het zou, zomaar oh, gaan, ja, het zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Daar ga je, Pien. Je column. Ga je gang. Oké, okay, hartstikke bedankt. Het heet mijn cup A-moment. Het is een druiderige dinsdagmiddag als mijn vriendin Tessa en ik ons begeven in de meest waardeloze winkel van Nederland, de V&D. Het doel van deze actie was om een BH te kopen, maar aangezien het aanbod van leuke, sexy, geen Cup FF hebben de BH's nogal schraal was, had ik de hoop tot een nieuw pareltje al opgegeven. Net toen ik reinige pand wilde verlaten, viel mijn oog op een vleeskleurige, panterprintachtige BH, waarin koeienletters poef op stond. Poef, vraag ik mij hardop af en ik pakte de BH van het rekje. Mijn rechter schouder viel zo'n een beetje uit de kom omdat de poef BH wel 20 kilo leek te wegen. Dit kwam niet omdat, doordat er zo'n zwaar prijskaartje aan hing... maar door de hoeveelheid vulling die dat ding had. De, na grondig onderzoek van de bijsluiter bleek deze BH... je kunt maar niet één, maar twee keer te vergroten. God staan me bij, grotere borsten zonder surgery. Joegij! Was ik nog trots op mijn 75B... moest er nu een 75 d tegenaan gegooid worden. Omdat uw koloniste de behoedste niet is... testen ze hem natuurlijk even uit... Verbijstering, ongeloof, verschrikking. Mijn wenkbrauwen zaten bij mijn haarlijn en mijn mond hing op mijn knieën. Lieve mensen, don't try this at home. In mijn spiegel zag ik mijzelf, maar vooral twee meloenen gehuld in panterprint. Van de zijkant was het nog erger. Ik voelde me net Heidi na haar dertigste e boobjob. Hemeltje lief, bracht ik stamelend uit. Uit pure schaamte durfden Tessa en ik niet het pas op je uit te komen. Dit zou ethisch ook niet helemaal verantwoord zijn geweest. Was ik vroeger nog al over mijn maat, ben ik nu blij. Zeer blij om mijn borsten te passen bij mijn lichaam. En 75D dankzij de poef-ph past niet. Dus de moraal van dit verhaal, surgery doen we allemaal. Maar laat je nu nog niet stangen, doe het pas als je borsten als theezakjes hangen. Pien, dat was hem voor jou. Dankjewel heel graag gedaan. En uh, ja, nu is het aan de luisteraar of je volgende week terug mag komen. 47 apenstaatbnn.nl. Dan uh, kan je stemmen. Of je vindt dat Pien volgende week opnieuw een column van haar moet gaan voorlezen. In de tussentijd kun je ook surfen naar de website van Pien. En dat is vhsg.nl. Waar staat dat voor, Pien? Voor het slapen gaan. Voor het slapen gaan. Nou ja. En elke maandag schrijf je daar een column ook, hè? Ja, klopt. Goed. Nou, ik spreek je misschien volgende week weer. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Ja, laten we maar meteen even de uitslag doen van die andere verkiezing. Dan, dan loopt het allemaal niet zo door elkaar heen. Hè. Um, de plugplaat. Er zijn dus echt heel veel stemmen binnengekomen voor dit liedje. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Tightrope. En het uh, liedje is van Chanel Monet uitgekozen door Gerrit Eklom. Ja, van de Plugplaats van deze week Chanelle Monet en Tide Rope. Als je denkt van nou, ik zit toch achter de computer. Stel voor dat je heel even gaat googlen of gaat YouTuben op Chanelle Monet. En dan speelt zij ergens in een Amerikaanse talkshow. En dan doet ze dit liedje. Nou, nah, dat is waanzinnig. Echt te gek. Snelle Monet, dus de winnaar van de plug. Volgende week is er weer een nieuwe en dan kun je ook weer stemmen. Afgelopen week stond er een gek berichtje in de krant, vond ik zelf in ieder geval. Uh, dit is namelijk het jaar van de vleermuis, 2011. En uh, Stichting Zoogdieren Nederland die vindt het daarom hoog tijd voor een imagoverbetering van de vleermuis. Want die hebben namelijk heel erg last van hun imago. Een soort Bonnie-Sinclair-effect. En onze Eliane van BNN University, die is als de dood voor vleermuizen. Die, echt, die poept al in de broek van angst als ze alleen maar een vleermuis ziet op, op tv. Van Batman vindt zij al eng. En dus stuurden wij haar naar een vleermuizengrot. Het jaar 2011 zou het jaar van de vleermuis moeten worden. Maar ik, en ik denk heel veel andere mensen met mij... hebben nou niet zo heel erg veel met dat beestje. Ik ga op bezoek bij Mark om te zien of hij me over kan halen... om die vleermuis toch een klein beetje lief te vinden. Waarom verdient de vleermuis een beter imago? De meeste mensen vinden vleermuizen eng, terwijl het eigenlijk... Het beesten zijn waarvoor geen reden is om er bang van te zijn. Je komt ze zelden tegen, je ziet ze wel eens vliegen... maar er is geen reden om er bang van te zijn. Het zit in onze cultuur om er bang van te zijn. Laten we dan gelijk de negatieve roddels over vleermuizen... maar even uit de wereld halen dan. Ja? Want een van de roddels is van... ja, als je een vleermuis in je haar hebt... vooral vrouwen zijn daar heel bang voor... dat je hem er gewoon niet meer uit krijgt. Ja, nou, dat is echt een fabeltje. Het begint eigenlijk al met het fabeltje... dat vleermuizen in je haren zouden vliegen. Hè? Want dat moet eerst gebeuren wil je ze er niet meer uitkrijgen. Dat komt eigenlijk, dat mensen er denken, omdat vleermuizen die kijken met hun oren... en aan de hand van de echo's weten ze waar ze zijn. Maar hij zal nooit tegen je aanvliegen, want dan weet hij van... hé, hey, jij bent een mens, ik heb, ik heb verder niks meer met jou te maken en dan vliegt hij weer weg. En uh, stel, uh, je wordt gebeten door een uh, vleermuis, krijg ik dan uh, hondsdolheid? Er is een hele kleine kans dat je hondsdolheid krijgt. Je hebt meer kans om de staatsloterij te winnen. Het is een ziekte dat als je die hebt, dan, is het, dan word je er ook niet meer beter van. En daarom zeggen we altijd van, het is beter om er voorzichtig voor te zijn dan om risico te willen lopen, hoewel het risico heel erg klein is. Oké, okay. en uh, je hebt een vleermuis bij je. Uh, is dat je huisdier? Nee, nee, nee. Je mag geen enkel wildier in Nederland echt als huisdier houden. Maar uh, wanneer vleermuizen uh, verzwakt, gevonden worden op straat of in een huis, of ze zijn gewond en ze zijn nog uh, op te lappen, dus te genezen, dan ben ik een van de mensen die wel eens vleermuizen opvangt. En daar heb ik nu inderdaad eentje bij me. Nou, hij heeft hem nu vast en dit is een uh, dwergvleermuis, zo te zien. Hij, hij is ongeveer even groot als, uh, nou, twee vingerkootjes ongeveer, hè? Als een duim, hè? Als een duim, zoiets, ja. Nou ja, hij ziet er, zo vind ik hem er niet zo heel erg eng uitzien. Het is maar... een zij. Het is een zij, oh, ja. oké. Okay. Nou... Maar ik denk dat als ik eenmaal die vleugels zie met die nagels aan, dan uh, vind ik het altijd wel een beetje spannend hoor. Ja. Nou, we, we gaan het zo eentje bekijken en zien vliegen. Ik vind het zelf heel erg spannend, dus uh, nou, laten we zo maar eens gaan kijken. En jij hebt een apparaatje bij je uh, waarmee je de geluid kan laten maken. Zullen we dat eens uh, proberen? Ja, dat, is een, dat staat erop. Het is een ultrasound detector. We noemen dat ook wel een vleermuisdetector. En vleermuizen maken hele hoge geluiden boven ons gehoor. Uh, en aan de echo's daarvan weten ze waar ze zijn en die, ja, dat horen wij niet, maar met dat kastje kun je die, kun je die geluiden hoorbaar maken. En ik hoop... Kijk. Oh, gaat ja, ja, ze is aan het vliegen en uh, ze gaat heel snel in rondjes. En ik vind het stiekem echt heel spannend. Ik zet ook aan mijn haar terwijl ik weet dat hij daar niet in vliegt. Dus dit is het geluid wat, wat de vleermuis in principe uitzendt ja, op ja. dit moment. En eigenlijk zijn het... Uh, zijn, is dat, nu hoor je een beetje geratel. Het zijn eigenlijk hele hoge piepjes. Maar dit apparaatje zet het om in geluid wat voor ons hoorbaar is. Oké, okay, maar... Uh... <laughs> Hoe gaan we hem nu weer vangen? Want uh, we hij gaat op. alle kanten op. Ja, we gaan gewoon even wachten tot ze weer ergens gaat zitten. <laughs> Oké, okay, nou hopelijk niet op mij. <laughs> ik vind het een stuk minder eng ook, want ze zijn eigenlijk maar heel erg klein. Ja, ja dus het valt eigenlijk roze mee. niet niks om bang voor te zijn eigenlijk. Nee. Nou, ik vond het echt super leuk kennis te maken met, uh, met jou en de vleermuis. En uh, Mark, succes met vangen. hè? Doeg! is een mooie week voor uh, de scholieren en de studenten, vooral de studenten. Want afgelopen donderdag stond het Malieveld in Den Haag vol met protesterende studenten. De boodschap was duidelijk... Geen bezuinigingen op het onderwijs. En bij zo'n boodschap hoort natuurlijk een origineel spandoek. Universiteit Feuten, Rick en Angelique gingen op zoek naar de beste Malieveld spandoekkreet en maakten een top 5. 15.000 mensen protesteren vandaag tegen de bezuinigingen op het onderwijs. En wij zijn erbij, wij zijn in Den Haag op het Malieveld. En wij hebben geen spandoeken mee, nee, maar wij komen ze wel keuren. Wij zijn vandaag op zoek naar de leukste spandoek van dit protest. En wat staat er op jouw spanddoek? Boe! Het met de diamantenkreet! Vecht, vecht, vecht. Onderwijs, dat is ons recht. 3, 2, 1. Wij is groot, zij ook een beetje bos! 3000 euro, we moeten de schoonmaatsen! En helaas waren er ook mensen die het spelletje niet helemaal begrepen. Ja, er wordt, door, er wordt door, door Rutte beweerd dat de bezuinigingen op onderwijs noodzakelijk zijn. Maar als je ziet waar het geld dan wel heen gaat, naar de rijken, naar oorlog in Afghanistan, naar de aanstap van JSF... dan blijkt daaruit dat de bezuinigingen voor onderwijs een keuze zijn. En wat ongegreift is de keuze dan onderwijs en niet de andere drie. Dat wat op de spanning staat. Ja, zoiets is wel heel erg leuk bedacht, maar niet bepaald catchy. Dat was ook niet te zeggen over de dames die je nu volgt. Wat? Oh, wie niet nadenkt moet slim zijn. Het kan allemaal nog veel beter. Ik heb een zachte G en een grote L. Eén e. Maar het blijft natuurlijk een spelletje en daarom hebben we de vijf leukste voor jou op een rijtje gezet. Op nummer vijf is geëindigd... Dit is niet mijn wetsvoorstel, vriend. Nummer vier. Gezocht. Sugar Daddy die mijn tweede studie wil betalen. Nummer drie. Rutte, uh, get a wife, don't screw students. Nummer 2. We vullen elkaar maar niet die van de begroting. En nummer 1 is geworden. Rutte, wil jij mij vannacht financieren 0906? Ja, en dat nummer, dat hou ik even voor mezelf.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 Excusez-moi. sur le cœur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés I'm um. Zas en Jeve, ik wil. Ja. wil ik ook wel. We gaan even naar de control room waar Lieke zit. Lieke, goedemorgen. Hallo, ben je er al? Ik weet, nee, ik hoor je niet. Kijken kijken. Hoekje om. Kijk, een stukje verder. Ja, ben je er nu? ja kijk, dat hey. was Je, ja, je kan <laughs> nog aanlopen, heel goed. Ja. Hey, we hadden het net over, uh, over demonstreren. Daar was een reportage over gemaakt. Eh, heb jij wel eens gedemonstreerd? Nee, maar ik vind het zo ouderwets. Demonstreren ouderwets, ja? Ja, man. Hoe zit dat? Ja, omdat het gewoon uh, zo, uh, die instelling is gewoon niet goed. Dat is gewoon niet effectief om te zeggen... Oh, ik vind, dat, ik vind jou stom, dus ik ga zeggen van... Jullie moeten het anders doen... Ik heb, ik heb wel eens gehoord dat uh, zeg maar mijn generatie dan ja. veel meer is van oké, okay, ik ben het niet eens met hoe zo'n bedrijf het doet. Ja. Dan ga ik er solliciteren. Dan ga ik daar werken. En dan ga ik tegen die baas zeggen van hé, hey, zouden we het niet uh, zo en zo en zo doen? Ja, ja, dus en dat veel, is veel meer effect. Uh, ja, ja, dus veel meer, uh, meer een beetje zelf actie ondernemen en dan uh, daar van binnenuit de, bedoel, de boel proberen te ja, veranderen. Ja, dus niet dat anti, maar gewoon. Maar studeer jij nog of je bent net afgestudeerd? Of nee, je, was, nee, je studeert bij, nog, hè? Ik ben nog aan het studeren. Dus jij was ook niet bij uh, je was er ook niet bij? Nee, maar nee. Wel, een aantal vriendinnen van mij die hebben wel voor gezorgd dat ik... Uh, de, want ze hebben iets versoepeld en zij hebben daar wel uh, mee tegen geprotesteerd. Dus. Oké, okay. ja, want jij, hoe lang, hoe lang, jij studeert nu ook al langer dan vier jaar, toch? Ja, ik ben nu in mijn vijfde jaar bezig. Maar dan zei je, als je nu nog één jaar studeert, als je niet afstudeert dit jaar... en die kans is heel groot, weet ik. Nee, is niet zo groot, oké. Okay. Nee. <laughs> maar uh, uh, dan, uh, dan moet je wel 3000 euro boete betalen ja. per jaar. Dat is wel veel. Ja, maar ja. Dat, is niet, dat besef je niet, Lieke. Ja, maar ik ga toch geen zes jaar lang studeren? <laughs> dat, <is waar. laughs> dat was ik echt niet van plan. <laughs> ik, ik, heb één keer, ik heb één keer geprotesteerd. Dat was een beetje een moedje. Dat was voor, voor de publieke omroep. Een paar jaar geleden. Toen werkte ik bij de NCV. En uh, toen was, was nog dat... Uh, D66 was nog aan de macht. Mm -hmm. Samen met, uh, met CDA en, uh, en Partij van de Arbeid was dat toen, geloof ik. Balken en de Eén, meen ik. Mm -hmm. En, uh, en uh, die wilde de publiek, het bestel wilden zij veranderen. Onder andere dat Radio 747. Dus dat was toen een radiozender met allemaal reportages en zo. Die zou op de schop moeten. En dat zou Radio 5 moeten worden. Dus wat nu Radio 5 is met allemaal liedjes en zo. Nou, dat was natuurlijk een schande, zeiden wij <tiedacht> allemaal. Maar dat was een beetje een moedje. Want ja, dat, je wordt dan gevraagd. Ik, ik was toen stagiair. En dan uh, moest je je inschrijven. Van, wil je mee met de bus? Dan gaan we met z'n allen naar Den Haag. Gaan we demonstreren tegen de veranderingen in de publieke omroep. Dus ik had. Nou ja, prima. Ja, ik uh, was toch. ja, of nou, ja. op, op mijn werk was of daar uh, lekker aan het protesteren. En toen was ik daar. En uh, nou dan stap je dan uit die bus. En uh, allemaal mensen, ook van allerlei omroepen en zo. En, uh, en allemaal protesteren. En, ik, je, maar je voelt je toch een beetje opgelaten. Omdat dan toch, je staat dan toch een beetje met volwassen mensen... sta je dan zo allemaal uh, te schreeuwen tegen niemand eigenlijk. Ja. Want er staat ook helemaal niemand. Je staat gewoon voor het gebouw. En dan lopen dan ook allemaal uh, mensen die in Den Haag wonen. Die zijn natuurlijk gewend dat daar wel eens geprotesteerd wordt. En die lopen zo een beetje zo... Ik zou niet zeggend langs je heen denken... oh, daar adenten. is eerst eens een keer iemand, oh, oh, lekker ja. protesteren. En toen gingen we uh, later uh, de Tweede Kamer in. Um, uh, want dat, dat mocht dan, dan mocht er een kleine delegatie de Tweede Kamer in... op de publieke tribune het debat volgen wat daar dan over ging. Oh, ja. En dat was interessant, want ik was daar nog nooit geweest. Dus dat vond ik wel, vond ik wel boeiend. <lacht> dat vond je dan wel leuk. <lacht> ja. Alleen toen ging, en daar schaamde ik me heel erg uh, voor... toen ging dus uit ons groepje, uh, van al die publieke... ik weet niet wie dat was, maar van al die, uh, uh, al die mensen van hun publieke omroep... Er ging er één iemand schreeuwen. Dus, die ging, die ging dus vanaf de publieke tribune riep hij iets naar de staatssecretaris. Ah oh nee, stop jou! En toen dacht ik echt, nee, waar ben, ben ik in godsnaam in beland? Toen ben ik weggegaan naar de McDonald's. ik, ga ik even een hamburgertje eten. Want dat vond ik echt, een, en dan houdt het wel echt op. Dan dacht, het is wel... Het maar je stond er niet genut. helemaal achter gewoon? Dus ik achter stond er gewoon niet protest. helemaal achter. Nee, ik was, nou, ik, sterk, ik was er wel een beetje mee eens ook. Want ik vond, ik vond ook wel echt dat er gewoon wel heel erg uh, wat veranderd mocht worden. Nee, je moet wel echt boos zijn om te ja, kunnen protesteren. Ja, dus ik zat dan een beetje zo, ja... Vond het een leuke dag. Het ja. was lekker met de bus en zo. Het was heel gezellig, <lacht> zo'n schoolreisje. <lacht> um, Pat Benatar, ik weet niet of die ooit heeft geprotesteerd. Zou er wel eens een keer een protestactie voor tegen willen houden. Maar het is wel een leuk liedje: Stiekem. Love is the Battlefield. We are young. Hot Pat Benatar en Love is a Battlefield. Daarna hebben we haar met de rest van de jaren 80 weggegooid. En wat wel een raar verhaal is... die Pat Benatar, die is dus... nou, op een gegeven moment was haar muziekcarrière voorbij. Grote hit gehad, de groeten. En toen is ze dus woordvoerder geworden van een batterijenfabrikant. Heel raar, hè? En dan, heb je, dan bel je dus omdat er iets is met je, met je batterij, of zo. Geen idee waar je daar een woordvoerder voor nodig hebt. En dan krijg je Pat Benatar alleen... Ze is het nog steeds, geloof ik. Dus dat is wel grappig. Ik was gisteren in, uh, in, uh, in Utrecht. Of eigenlijk was dat alweer eerst gisteren. Vrijdagavond. En uh, we waren vrij laat. En toen ging ik naar een kroeg toe. Um, nou, ik zal de naam niet noemen, dat is niet eerlijk. Hè? Maar echt, ik kwam daar binnen. Nou, het was natuurlijk stampersvol. En ik moest heel nodig naar de wc. Want ik heb al eens vaak gezegd, ik heb een hele zwakke blaas. Dus ik spurte naar de wc. Tenminste, voor zover je het, het spurten kon noemen. En dat was echt de vieste wc. Die ik ooit in mijn hele leven heb gezien. Het was zo smerig. It, je hebt dan bij mannen altijd urinoids. En dan heb je ook altijd nog een wc met een deurtje. En ik probeer dan altijd een wc met een deurtje te pakken. Want dat is lekker. Dan zit je mee, dan heb je een beetje, een beetje privacy. En, maar dat was visio. En dan moet je dus uh, met je schoenen en uh, je broek... dan heb ik zo'n hippe broek aan die dan een beetje over de grond heen glijdt. En dan moet je dus door die drap heen glijden met je broek. En dat is oh en stinkend dat het hem deed... En uh, wat ik helemaal even vervelend was, toen was ik klaar en dan heb je alles proberen een beetje schoon te houden en zo. En toen wilde ik de, de deur uitlopen, maar toen kreeg ik een andere deur in mijn neus, omdat iemand de deur opendeed. En die deur was dan zo gebouwd dat je dan precies zo in een hoekje kwam te staan. Dus als iemand daar gewoon had was blijven staan, dan was ik nu nog niet hier geweest, want dan had ik alleen maar achter die deur gestaan. Lieke? Kijk, hoor, iedereen in actie weer meteen liken. Ja. Heb jij wel eens Heb jij wel eens heb jij wel eens nou vieze wc's? In kroegen en zo? Mooi, daar merk ik nooit zoveel van. Merken, is dat bij vrouwen ik anders? Vind, ik vind dat, nee, maar dan, omdat ik dan in de kroeg. dan let ik daar niet op. Ben je gewoon lam? Ja. <laughs> maar is dat. Want bij mannen kan het echt soms zo stinken en smerig zijn. En denk ik, godverdamme. Maar is dat bij vrouwen valt het wel mee, dus? Ja. Okay. Maar ik vind altijd die wc's zeg maar bij tankstations en zo en langs de weg ja, dat vind ja, ik altijd zo smerig. Dat is het ergste. Ja. En wat ook erg is uh, in de trein. Ja. Dat kan echt oh. niet. Dat kan echt niet. Die worden één keer in het jaar schoongemaakt. Ja, maar zo. dat is echt soms dan, dan kom je dingen tegen dat je echt denkt van hoe is dit gebeurd gewoon? Ja. En sterker nog, ik durf wel te zeggen hier. Er is nu toch niemand van de, van de pandbeheer. Nee. Hier in het NOS gebouw, hier om het hoekje... daar zijn die wc's smerig. Ben je er wel eens geweest, hier om het hoekje? Ja, Je moet maar... bij de mannen gaan kijken. Nou, ik wou niet... net zeggen, dat is dan echt een verschil tussen man en vrouw, niet... hoor. Want bij ons valt echt... het heel erg mee. Het is verschrikkelijk. Je vindt soms... Dat vind ik altijd heel raar. Maar dan, dan houden we op, want dat was het heel smeer. Maar je vindt soms al eens haar op de bril. Gadverdamme. Ja. <laughs> het is zo slecht. De zombies zijn dit bij 4-7. She's not there. Well, no one told me about her, the way she No one told me about should I care Please don't bother In de tijd van de zombies had je alleen nog maar schone wc's, ik weet het zeker. She is not there. Waar word ik gelukkig van? Het werkt met mijn doelgroep. Ik werk met mensen met een Downsyndroom. Als je de dag begint uh, met een lach onthaald te worden, dan heb je toch een mooie baan. Jeetje, uh, van deze dame hier naast me. Mijn kinderen. Ponies. En mijn familie. Van mijn vriendin natuurlijk. Eten en, en schoenen. Van mijn vriendje. Oei. Euh, nou ja, gewoon vriendinnen, gezellig, stappen. Uh, waar word ik gelukkig van? Uh, als het goed gaat met de kinderen. Ja, uh, yeah. maar mooi weer uh, doet oh, altijd wel yeah. al heel erg veel. Goed met de kinderen doet ook altijd heel erg veel. Hè? Comfortable as I am.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 If I didn't love you I wish it didn't matter I wish I didn't give you all But if I wanted silence I would whisper And if I wanted loneliness I'd choose to go And if I like rejection I'd audition And if I didn't love